Citydijkers met het NOS-journaal. Een week na de explosies in Den Haag zijn nabestaanden bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken. In een kerk in de wijk Maria is een bijeenkomst waar burgemeester Van Zane ook bij aanwezig is. Samen staan ze stil bij de gevolgen van de explosies, waarbij zes mensen om het leven kwamen. De advocaat die een van de verdachten van die explosies in Den Haag bijstaat, heeft een e-mailbom ontvangen. Waardoor hij in een paar minuten tijd meer dan 10.000 e-mails kreeg in zijn inbox. Advocaat Sprong heeft aangifte gedaan. Hij zegt dat in een van de e-mails is gedreigd dat zijn hulp aan een van de verdachten van de explosies in Den Haag consequenties heeft. En dat een hackersgroep zou worden ingeschakeld. Toem zegt de zaak serieus op te nemen. De marechaussee heeft op Schiphol 99 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt. Ze voerden actie achter de douanecontrole, tegen het spaarprogramma van de KLM. Ze hadden in een van de hallen een bruine vloeistof op de grond gegoten. Dat moesten modderstromen in Valencia voorstellen na de overstromingen daar. Ook ketende een deel zich vast aan bagage bagagekarretjes. Buiten bij de ingang van Schiphol werd ook gedemonstreerd door klimaatdemonstranten. Daar werd niemand opgepakt. Steeds meer gemeenten zoeken een duurzamere oplossing voor de kerstboom op het plein. De bomen komen vaak uit verre landen, wat zorgt voor veel uitstoot. Ook hebben de bomen veel water nodig en duurt het heel wat jaren voordat de boom groot genoeg is. Een duurzamer alternatief dat vaak gebruikt wordt, is een mast met alleen kerstlampjes erin. Die ook meerdere jaren gebruikt kan worden. Gemeenten met een echte kerstboom zoeken vaak een andere bestemming voor de boom na de feestdagen. Het weer bewolkt met zo nu en dan regen. Het is 4 tot 8 graden. Vanavond en vannacht kan ook nog hier en daar een bui vallen. Morgen verandert er weinig aan. Het is opnieuw bewolkt dan met wat regen. En 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB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 Stars in midnight postures And hanging out on clouds beneath the moon dream rise on magic carpets It's a fairy tale to me, but you're in tune The Chateau by the final frame Of the moving scene that generates your every end You don't know how, you don't know where, don't know where it's at the bar.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 ...toevoegen aan het uh, eerste seizoen zelf. Uh. Ja, oké. Okay. Dus een beetje in de helft... Uh, ...moeten we gaan denken van de... Ja, we ...van de wel, uh, ja, We moeten wel even wat overwinningjes boeken... ...en dan uh, proberen richting... Uh, ...de Minimo te gaan. En dan kun je alsnog... Hè, ...als je uh, een goede resultaten boeken... ...een periode pakken of iets. Ja. Ja, ja ik blijf positief. ja, ja, met, uh, nou ja wij ook door. hoor. Wij ook, wij ook. Ja. Dus uh, nou ja, hartstikke bedankt even voor... Uh, ja. ...tijd uh, vrijmaken voor de Sanfordse Radio...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 Jerusalem, alema y cayala mi y lo no lo sé uh -huh. han venami Lo ami na Moment, you het zou mooi zijn als het uh, in de tweede helft van uh, de competitie... na de winterstop wat beter gaat met de uh, SV Zandvoort. Worden is juist van uh, Raymond Hulske. De trainer van SV Zandvoort. Die ziet dat uh, wel uh, positief in, uh, dus... Uh, ik doe uh, graag uh, met hem mee om uh, positief te blijven en uh, wie altijd positief zijn, dat zijn uh, de vrolijke zangers. Ja, en ik ja. heb er eentje aan de telefoon. Jolanda ja, verstegen, goeiemiddag. Dat klopt, dat klopt. Hallo, ja. vrolijke zangeres wel. moet ik dat zeggen, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja, nou, zeker. Niet, nee, maakt uh, niet uit. We nou gaan ja, in ieder geval binnenkort weer gaan we je vrolijk weer door het dorp heen trekken. Jazeker, dat is elk jaar weer een uh, feestje. Maar ik denk, ja. ik ga jullie toch even bellen. Gaan jullie volgende week trouwens nog bij de collega's uh, 's ochtends binnenvallen in de studio of niet? Nou, ik, ik had wel een mail gestuurd, maar ik heb het eigenlijk toch helemaal niets gehoord daarvan. Dus ik weet oh, okay. nog niet hoe dat zit. Nou ja. uh, nou ja, ik hoop het uh, dat we dat kunnen doen. Het dat zou leuk hard... zijn, ja.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 Maandag hebben we ook nog met, uh, met uh, ons kleine koortje hebben we nog bij de Rotary, bij Tijn Aakensloot, we een paar liedjes gedaan, ook voor het goede doel. Want die zijn ook altijd wel uh, genegen om wat te geven voor het goede doel. Ja, jullie hebben het maar druk, hè? Ja, man, hou op. Ja, en, uh, en, en volgens mij... Ik 20 geweest is. Ja, ik hoor ook uh, uit de Betrouwbare Bron dat jullie ook nog wel uh, mensen erbij kunnen hebben bij jullie koor. Ja, ja, Peter zou het wel willen, want ik ben eigenlijk ben ik, uh, erbij gestopt omdat ik, uh, uh, omdat ik eigenlijk wel bij dat grote koor zou willen. Eh, want het is wel leuk, dus is welke een muziek die in een keer uh, met z'n allen doet, want we zijn daar met z'n vijftigen. Uh. Maar ja, dat doe ik toch weer mee met dit koor, dus nu heb ik het dubbel op, dus ik heb iets niet goed gedaan. <lacht> Oké, okay. nee, maar voor je broer moet je dat over hebben. Ja, dat is zo. Hè? Zeker weten. En het is nader dan de rock, hè? zeggen ze. Ja, zo is het maar net.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 En dan kan je een kwitantie krijgen en dan kan je het aftrekken voor de belastingen. Oh ja, dat is wel handig. Dat is wel fijn om te weten. Dat scheelt weer. Ja, toch? Jazeker, ja, zeker. Dus nou, de bankrekeningnummer uh, van uh, Jan Peter, dat uh, kan je nalezen op ZemtekstTV uh, ja. uh, TV Kanaal 40 uh, via Psycho te ontvangen en 1367 via KPN, hè, geloof ik. Even uit mijn hoofd.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 Oh ja, leuk. Ik ga, ga meeluisteren. Dat is echt een uh, mooie Christmas Carol. We verspreken elkaar. Dankjewel, hè? Oké, dankjewel. Fijne weekend. Hoi, hoi. Bye. King to see pa rum bum bum Our finest gifts we bring Pa-rum-pa-bum-bum Pa-rum-pa-bum-bum Pa-rum-pa-bum-bum Is on earth Can it be And years from now see, Perhaps be, we'll see perhaps come, come, come, come, come, come, come. Our finest. see the day.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 In my, city. in my city, in the basement, in the basement. that shit ain't, shit ain't pretty. Rugged whiskey, Rugged whiskey. we're surviving. We're surviving. Red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar. We always. This ain't Texas, ain't no holdin'. Hey, lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus, with all your keys out. Hey, stick around, round, round, round, round. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey. Too, it's a real life boogie and a real life hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. And I'll be damned now. if I not dance with you. So We hebben in de jaren 70 ook zo'n periode gehad dat uh, de countrymuziek heel populair was. En net die periode is weer een beetje teruggekomen. Want uh, er zijn heel veel country-platen uh, momenteel uh, genoteerd in de diverse hitlijsten. Waaronder deze, uh, althans, die stond erin. Beyoncé en Texas Hold'em. Nou, het regent uh, behoorlijk hier in Sanford. Laten we hopen dat het zometeen bij de opening van de ijsbaan wel droog gaat worden. Vanaf 5 uh, uur tot aan 7 uh, uur de opening met de officiële openingsronde en erbij 6 uur door uh, burgemeester David Molenburg I'm gonna go to